Goedenavond. Ja, straks wil ik alles horen over het proces waar u ongelooflijk druk mee bent momenteel. Maar eerst iets heel anders, want vanmiddag is bekend geworden... welke steden door mogen in de race om culturele hoofdstad van Europa 2018 te worden. En uh, we gaan tegen half negen bellen met een van de winnaars, Leeuwarden. Daar is het groot feest, hebben we gehoord. En met een verliezer, Den Haag. Straks dus meer. Ik hou het een beetje spannend. Goed, om te beginnen voetbal. Dat is er ook vanavond. Bek Zwolle speelt tegen VVV. En Rachmar die staat daarbij. Hoe staat het ervoor? Tenminste. De wedstrijd is wel begonnen, maar hij is er niet. Komt later. Twee dingen. Ik neem u mee naar 1994. De gruwelijke burgeroorlog in Rwanda. De gewelddadigheden die ook vandaag weer worden gemeld... in de strijd tussen de Tutsi-minderheid en de heersende Hutus... zijn van een gruwelijkheid die nauwelijks met woorden valt te beschrijven. In het Victoria-meer tussen Rwanda en Oeganda, drijven tienduizenden lijken. De dood is overal. Iedereen die je ziet met een wapen in zijn hand... kan je moordenaar zijn. Ja, nu, 18 jaar later, staat er voor de rechtbank in Den Haag... een Rwandese vrouw met Nederlands paspoort voor de rechter... Ze wordt ervan beschuldigd genocide te hebben aangewakkerd en ook te hebben meegedaan. En gisteren is er tegen haar levenslang geëist. En Victor Koppen, die hier dus zit, is haar advocaat. Um, al die gruwelijkheden die we net hoorden. Zijn die ook allemaal weer langsgekomen deze week? Uh, niet deze week, althans wel in het requisitoor. De officier van justitie heeft er natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan. Uh, maar ze zijn voornamelijk in al die getuigenvoren de 71 stuks die we in de laatste 2,5 jaar uh, gedaan hebben... zijn natuurlijk uh, uitvoerig uh, de moordpartijen beschreven. Ja. En die zijn ook weer ter sprake gekomen, wel uh, deze week... en zij moest dat allemaal aanhoeren ook weer. Zeker, ja. En uh, hoe, hoe gedraagt ze zich dan? Uh, nou, ze luistert redelijk uh, uh, rustig en, en, en, en op zichzelf uiterlijk onbewogen... naar de, naar de beschuldigingen van de officier van justitie. Ze komen natuurlijk niet als een verrassing. Nee. Uh, we lopen al 2,5 jaar, uh, met, zijn we met deze zaak bezig. Dus ze weet, ze weet wat de verdenkingen zijn... en ze weet hoe het Nederlandse Openbaar Ministerie de zaak ziet. Want is het eigenlijk niet heel ongebruikelijk? Weliswaar is deze vrouw Nederlands... tenminste heeft een Nederlands paspoort. Hè, uh, via uh, gezinshereniging is ze mm -hmm. hier gekomen en heeft een paspoort gekregen. Een Nederlandse rechter, gewoon een rechtbank... die zich buigt over een zaak in Rwanda betreffende genocide. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd, toch? Uh, dat klopt, het is de eerste uh, uh, genocidezaak in Nederland. Het is voor de eerste keer dat iemand echt vervolgd wordt... Voor het plegen van genocide of het uitlokken van genocide. Um, het, is een, het is een van de internationale misdrijven waarvoor um, universele mi rechtsmacht is, zoals dat heet. Um, Nederland kan voor oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid genocide. Uh, personen vervolgen. Uh, en helemaal als het dan om een Nederlander gaat... dan is de juridictie extra sterk. En dit is de tweede zaak uh, over Rwanda. De eerste zaak was uh, een Rwandees die niet de Nederlandse nationaliteit had. Daar ging het uiteindelijk om, uh, om oorlogsmisdaden en foltering. Maar dit is de eerste keer dat, uh, dat, we echt, uh, dat er echt... dat een rechtelijk oordeel komt over de rijkwijde van genocide. Ja, want normaal gaat dat natuurlijk bij tribunalen meestal. Zeker. Er zijn natuurlijk heel veel zaken bij het Rwanda-tribunaal in, in Arusha geweest. En waarom is dat in, in dit geval niet zo? Nou, dat tribunaal is aan het afbouwen. Er zijn nog een paar zaken. En eh, dat, dat tribunaal heeft zich gericht op eh, eigenlijk de, de, de meest verantwoordelijke voor de genocide. En eh, er is, denk ik, op enig moment een afspraak gemaakt eh, met, met, met andere Europese landen... om eh, genocideverdachten die zich bevinden in een in het betreffende land te vervolgen. Zo is er bijvoorbeeld tegelijkertijd in, in, in Noorwegen en, en, en Denemarken een, een zaak bezig. Ja. Dus uh, in, in België en Frankrijk in de VS, Canada ja. zijn dit soort zaken al geweest. Nou uh, is uw verdediging dat het uh, niet waar is, dat zij daarin geluisterd is door een groepje mensen die uh, valse getuigenis heeft afgelegd in de Rwanda. Uh, er is toch levenslang geëist, hè? Is dat dan een, toch een enorme teleurstelling voor u? Nee, dat, dat, dat laatste hadden we zonder meer verwacht. Kijk, de, de, de standpunten van de verdediging en het openbaar ministerie staan recht, diam diametraal tegenover elkaar. Mm -hmm. Uh, een van onze, of centrale stelling van, van onze verdediging is dat er inderdaad een klein groepje mensen is dat uh, uh, met opzet belastende verklaringen over heeft afgelegd. Met name uit uh, financieel uh, gewin. Want uh, niet, uh, dat, dat is niet alleen uh, op basis van allerlei onderzoek gebleken, wat mij betreft. Uh, aan de andere kant zijn er ook heel veel getuigen die uh, voor haar verklaard hebben. Zoiets van veertig getuigen die uit haar directe woonomgeving komen. Niet alleen toetsies, uh, of niet alleen hoeders, maar ook toetsies. Uh, mensen uit alle lagen van de bevolking, mensen die direct in de buurt van haar wonen. Politici in oppositie, het is niet waar, ze heeft die niet zeggen meer. allemaal het is ondenkbaar dat zij daarbij betrokken ja, ja. is. En dat financiële gewin, dat noemt u, hè? dat dat de reden zou zijn om haar erin te luisteren. Hoezo? Wat hebben zij daarbij te winnen? Uh, nou, de, de, wat, ik zal één voorbeeld geven wat, wat niet direct uh, op haar betrekking heeft, maar op iemand die zij zou hebben uitgelokt. Uh, die man vluchtte net als heel veel mensen in 1994 uit uh, Kigali, de hoofdsta hoofdstad. En toen hij terugkwam, uh, vond hij in zijn huis allerlei mensen die hij niet kende en die hij niet weg wilde. En dat huis was bezet gehouden door uh, uh, onder andere een van de getuigen in de zaak van mijn, van mijn cliënten. En uh, men heeft geprobeerd het huis van hem af te pakken. Uh, bij anderen proberen ze dat ook. En als dat niet lukt, proberen ze het aan de hand van boetes... opgelegde boetes... Uh, ja, ja, dat uh, gebeurt in dat land. Ja. Uh, dat is, dat is, uh, dat is uh, een praktijk die heel veel ja, voorkomt. Ja. Die ook, ook heel bes erg beschreven is door deskundigen. Door bijvoorbeeld Human Rights Watch, die dat beschrijft. Dat is een... Uh, ja, buitengewoon vervelend iets waar uh, heel veel Rwandezen zich ook uh, diep voor schamen dat dat gebeurt. Hè. Dat mensen uh, in feite de tragische gebeurtenissen, de verschrikkelijke gebeurtenissen ja. misbruiken voor eigen gewin. Nu bent u haar advocaat, maar u doet veel meer zaken. U bent de advocaat van Samir A. geweest, bijvoorbeeld. Nog steeds. Nog steeds, nog steeds advocaat. hij zit nu gevangen. Uh, u treedt op bij het Cambodja-tribunaal binnenkort, het Sierra Leone-tribunaal. Um, u staat regelmatig oog in oog met mensen van ja, de geschiedenis, eigenlijk, hè? Ja, dat is uh, zeker in de Rwanda-zaak het geval, maar natuurlijk uh, met name ook in Cambodja. Uh, daar sta ik. Uh, de voormalig nummer twee bij van het rode Khmer-regime. Uh, die wordt daar vervolgd voor het VN-tribunaal in Cambodja. Ja, en de dingen die je daarvoor moet uh, bestuderen... is natuurlijk inderdaad uh, dat, is, dat is gewoon inderdaad een ontmoeting met de geschiedenis. Jij ja, voelt dat ook zo? Ja, zo voelt het ook. Ik, ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik daar naartoe ging... en, en bedacht dat dit uh, de rechterhand van Pol Pot uh, was... En, en met wie ik zou gaan spreken om hem te vragen... nou, vertel het allemaal maar eens wat er is gebeurd. Dat was voor mij heel erg... Uh, een ontmoeting met de geschiedenis. En ook terugdenken aan de tijd dat ik uh, toen ik. 12 of 13 was, want toen, toen speelde het ongeveer, heel erg, zelf heel erg geïnteresseerd in was. Dat um, klinkt misschien gek, maar ik was als, als, als, als jongen van 12, 13, 14 al heel erg geïnteresseerd in, die, in internationale politiek. Met name het Koude oorlog was natuurlijk op, op, op het hoogtepunt. En Cambodja en, en, in, in de nasleep van Vietnam speelde daar natuurlijk een hele belangrijke rol. En uh, ja, als ik uh, 35 jaar later uh, met de man mag praten, die daar onder andere voor verantwoordelijk wordt gehouden, is natuurlijk buitengewoon interessant, ja. Uh, en hoe ver ging dat dan? Ik bedoel, waar kwam die interesse vandaan? Heeft u enig idee? <laughs> um, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Er werd, werd, werd thuis vroeger wel veel over politiek gesproken. Um, maar uh, die interesse voor de internationale politiek... is iets wat ik zelf heb ontwikkeld. Ik wist ook eigenlijk al heel vroeg dat ik... Internationaal recht en internationale be, be, uh, politieke betrekkingen in wilde gaan studeren. Maar ook dit dan specifiek? De, de daders gaat het eigenlijk in dit geval om, hè? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat bestond toen natuurlijk nog helemaal niet. Het was euh, euh, euh, eigenlijk door de tribunalen, de Rwannetribunale en eh, Jugoslaviëbunalen jo is dat is eigenlijk die, dat, de vermenging gekomen van het recht en, en, en de politiek. Vroeger uh, had je natuurlijk Nuremberg en Tokio, en dat was het ongeveer. En toen ik studeerde uh, in, in uh, rechten in Utrecht... Had je dat, uh, was er helemaal niks van recht van tribunalen. Dat is pas veel later gekomen. Maar ging, ging het om een soort rechtvaardigheidsgevoel? Of, of het recht in zijn ultieme vorm? Want in dit geval zijn het natuurlijk de daders die u uh, vertegenwoordigt. Verdachten. <laughs> uh, ja, sorry, de, de, de verdachten. Uh, ja, zelfs, zelfs broeder nummer twee, zoals hij wordt genoemd, is, is nog steeds verdachte. Uh, ja, dat is, uh, dat, uh, ik heb een, altijd een, uh, meer belangstelling gehad om een verdachte bij te staan dan aan de andere, om oh ja, aan de, om aan andere kant te staan. Nou, ik ik uh, vind het veel interessanter om, om het individu bij te staan dat uh, staat tegenover de staat bijvoorbeeld of uh, in, uh, de internationale gemeenschap. En dat laatste maakt dan niet uit dat een betreffende persoon... ooit eerst zelf onderdeel is geweest van de macht. Maar uh, het mechanisme van het vervolgen van uh, een individu... door een machtig collectief, zij het de staat, zij het de internationale gemeenschap... dat vind ik buitengewoon interessant. En met name daar waar het snijvlak van recht en politiek natuurlijk het meest scherp is. Dat zijn bij, bij, bij terrorismezaken bijvoorbeeld in Nederland. Uh, en dat is bij, bij, bij dit soort zaken, bij internationale chemia. Zullen we eens kijken hoe het uh, is bij het voetbal? Nee, gaat niet lukken. Helaas gaat dat... Ragnar Niemeijer, geen contact met Ragnar Niemeijer. Um, is het zo uh, dat... Uh, ik heb begrepen dat, dat uw vader was uh, politieman. is dus ook een bekende uh, natiejager uh, in, uh, in zijn werk geweest. Uh, u vertegenwoordigt de verdachte. Hij ging op zoek naar uh, de daders... Ja, nee, hij, hij, was, hij was, hij was uh, betrokken bij het uh, uh, opsporen van, uh, van Nederlandse oorlogsmisdadigers. Uh, althans, of oorlogsmisdadigers die in Nederland in de oorlog uh, strafbare feiten gepleegd hadden. Uh, bijvoorbeeld, uh, hij, is hij, hij is onderdeel geweest van het onderzoek. Uh, tegen Klaus Barbie. Uh, en het uh, daar... interessante is dat de advocaat van uh, Klaus Barbie... in de jaren tachtig uh, was uh, Jacques Vergès. Een Franse advocaat uh, van ver in de tachtig. Die nu op dit moment advocaat is van de medeverdachte in Cambodja. Dus zo is zijn uh, onderzoek... Uh, uh, tegen Duitse, Duitse oorlogsmisdadigers... weer uh, via Cambodja ja. bij mij gekomen. Maar hij vindt het heel erg interessant... en ook heel uh, erg goed uh, wat ik doe. Hij vindt dat... Uh, Mensen die daarvan verdacht worden, moeten worden opgespoord. Maar tegelijkertijd in een eerlijk proces moeten ja. worden bijgestaan. Ja, en daar in, die, in die fase ja. komt, uh, komt zijn zoon dan ja. uh, op de hoek. Ja. Maar is het zo dat er nooit discussies zijn geweest over. of het wel moest, of u wel die kant moest opgaan? Ik bedoel, nee. Nee, nee, nooit. Nee, nee. Hij, heeft dat altijd, uh, hij vond het altijd heel mooi. En vindt het nog steeds, hij is inmiddels ver in de tachtig, uh, vindt het nog steeds heel mooi dat ik dat doe. Hm. En ook als het Samir A is die verdacht wordt van allerlei terreur, of in ieder zelfs zelfs uh, voor. Uh, voorbereiden van een terroristische aanslag. Ja, ik, ik, ik hoef niet op uh, enig sympathie van hem... Uh, ten aanzien van mijn cliënt zelf te rekenen. Maar het, het, het, het, het proces of het mechanisme dat in ieder waar hij ook van wordt verdacht... Uh, moet, bij, uh, moet kunnen worden bijgestaan door een, een rechtsgeleerd raadsman... die de persoon kan adviseren, dat, dat is heel belangrijk. Het is een fundamenteel recht en ja. dat ziet hij ook. Ja. Er is wel eindelijk voetbal. Uh, dat wil zeggen, er is alsmaar al voetbal. Maar nu ook verbinding met Ragnar Niemeijer. Uh, Pek Zwolle VVV wordt er gespeeld. Nou, wij zijn benieuwd, want uh, we hebben al een paar keer geprobeerd contact met je te krijgen. Nu willen we het weten ook. Dat zal je altijd zien. <laughs> het is 0-0 uh, na een kwartier. De stroom was voor een deel uitgevallen hier op de perstribune. Dus vandaar dat het wat lastig was om uh, het voor elkaar te krijgen. Om verbinding te maken om deze wedstrijd tussen de nummer 14 en 17 van de Eredivisie te bezoeken uh, vanaf daar. Staat 0-0 bij de ploeger een kans. De grootste voor Zwolle dat zijn aanvoerder. Joey van den Berg overigens mist. Omdat hij vader is geworden. Naar vanuit was dat gisteren. En die is er niet bij. Van Polen nu de captain. En ook hij zou vader kunnen worden. Dus zou tijdens deze wedstrijd. Misschien wel uh, ja, de kuien laten kunnen nemen. Schot, zei ik, van Zwolle van Reniers aan de rechterkant. Het meest dreigend in een openingsfase met tempo. Dat Schot van Reniers, die een basisplaats heeft gekregen na een aantal goede invalbeurten, ging net in het zijnet. En dus kwam Nicky Maanpa de doelman van VVV Venlo, goed weg. Behoorlijk wat resultaten gehaald toch de laatste periode door VVV. Winst bij AZ, winst op Willem II. Een gelijkspel thuis tegen Heerenveen vorige week, tegen de ploeg van Van Basten. Dus wat dat betreft is daar ook niet zo heel veel veranderd. Waren het niet dat Wildschut, ook hij was goed als invaller, staat in de basis. Heeft de bal nu aan de linkerkant. Deze aanval misschien even meepakken wilde ik zeggen. Daar is Broers, trapt de bal halverwege de Zwolle helft over de zijlijn. En zo blijft het gelijk zonder doelpunten in Zwolle. Koud Zwolle, 16,5 minuut gespeeld weer. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ja, en tot half negen ben ik in gesprek met de advocaat Victor Koppen... die momenteel een vrouw verdedigt... die verdacht wordt van het aanwakkeren van genocide in Rwanda. Ja, u wordt uh, regelmatig geconfronteerd met mensen... Um, die het eigenlijk niet snappen dat u zich wilt inzetten... voor mensen als bijvoorbeeld deze vrouw... maar bijvoorbeeld ook uh, Samir A, ik noemde hem net al. En bijvoorbeeld ook die tweede man in, uh, he, van, de, van de Rode Kmer... die u net noemde. Uh, en dan krijg je dit soort vragen. Hoe voelt dat nou om advocaat te zijn van uh, zo iemand? Ik kan me toch voorstellen dat je in dit geval nog wel heel even nadenkt... van ja, ik moet ik dat wel gaan doen? U staat tegenover die man. Hoe geeft u zo'n man een hand? Alsof u advocaat van Eichmann of Adolf Hitler bent. Heeft u niet ambivalente gevoelens als u dan gesprekken met hem voert... en u denkt, nou, dit is eigenlijk uh, misschien een massamoordenaar? Ja, de meeste advocaten die ik ken, die worden buitengewoon knorrig... van deze vragen. U? Uh, nou... Nee, ik, bedoel, ik, ik, ik, ik aan de andere, begrijp, en de andere kant begrijp ik de vraag ook wel. Het is um, voor veel mensen moeilijk om toch te abstraheren van de, de misdrijven waar iemand van wordt verdacht en voor, voor wordt vervolgd. Maar um, met, met, met, met een, uitleg, een bepaalde uitleg kan je snel, vrij snel zeggen dat het heel belangrijk is, juist... Uh, bij dit soort uh, feiten om een proces te hebben... wat, wat op een eerlijke en, en transparante manier verloopt. Je wil niet... Uh, dat uh, iemand als broeder nummer twee bijvoorbeeld, uh, een van, de proces, uh, van de Rode Kmer... eenzelfde proces uh, krijgt als uh, Saddam Hussein gekregen heeft in Irak... of uh, Ceausescu in uh, Roemenië... Of, of allerlei figuren uh, in, in het, het Sovjet-Unie van Stalin. Je wilt dat op een, op een fatsoenlijke en eerlijke manier gebeurt. Dat is heel belangrijk. Daar staat Nederland voor, daar staat de internationale gemeenschap voor. En het is natuurlijk niet zo dat... dat ik als raadsman uh, de daden verdedig. Het gaat natuurlijk om de persoon van de verdachte. Daarvan moet worden uitgelegd. Ja. Uh, maar doet het u wel eens wat? Ik bedoel, U zei net, hè, dan zit ik tegenover die man van de Rode Kmeer. Dan doet hij zijn verhaal. Dan zit ik tegenover de geschiedenis, letterlijk. Want hij vertelt wat er, wat er gebeurd is, wat zijn versie is van het verhaal. Doet dat u als persoon wat? Nou ja, het, het, het doet mij als persoon wat om met zo'n iemand te praten. En om, om te zien hoe zo iemand uh, formuleert wat hij zegt, et cetera. Maar niet... Ik heb niet in mijn hoofd van, oh jee, wat, heeft die, wat is hier verantwoordelijk voor, voor, voor de misdrijven. Want kijk, als je dat zou doen, dan, dan moet je dit vak, nee, dan kan vak je niet, niet nee. doen. Net als, een, kijk, ik moet er niet aan denken om, om, uh, om chirurg te zijn... en op een operatietafel een zware rond iemand te hebben. Ik zou niet weten, ik zou direct hard weglopen. <lacht> zo iemand, ja, dat, die denkt er ook niet meer over nee, na. Die, nee, die nee denkt, dit is nou eenmaal uw dit, vak. Exact, ja. Ja. ja. Krijgt u wel eens woedende mailtjes? Uh, ja, dat wordt ja, ja, niet, ja? Ja, ja, zeker, zeker. Recent nog bij de... Uh, aanhouding weer of in, in de gevangenis of in de huisonderwaring van, uh, van Samir A. Uh, zei ik wat op televisie. En dan, dan komen de mails. Uh... Wat per, er dan per, per omgaande binnen. Nou ja, de strekking is meestal van... Uh, hoe durf je, zo, hoe kun je zo iemand bijstaan? En dan uh, nou ja, uh, komen er allerlei tirades over moslims, et cetera. Nou, maar goed, toen het wat in de, toen, een aantal jaar geleden... Een jaar of zes, zeven geleden, toen het allemaal wat heftiger was. En, en net na de moorden van Gogh en, en de Hofstadgroep et cetera... kwamen er ook nog eens kogelbrieven binnen. Ja, zeker. Maar goed, dat is, die, dat is een beetje voorbij. Net zoals het debat over integratie een beetje voor, voorbij ja. is, is dat ook wel wat... Maar maakt u dat bang? Nee, nee, nee, nee, absoluut niet? Nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee. Maar bracht u ze dan naar de politie? Zo van ik wil wel denken. Nou, die kogelbrieven dan wel, want dat, dan denk je toch altijd: dat er is iemand die de moeite heeft genomen ja. om een envelop te pakken en die dingen erin te doen en postzegel erop te doen. Maar goed, dat uh, ja. Uh. De enige keer dat we ons een keertje op kantoor wat, wat uh, nou ja, dat, dat, dat opmerkelijk was, was dat, er, dat we toen we in 1999 Abdullah bij bijstonden. Dat dan een keer duizenden briefkaarten uit Turkije kwamen. Dat vonden we wel opmerkelijk... Maar dat was, dat, dat, ja, op een gegeven moment haal je dat maar eens. Met teksten die u niet begreep waarschijnlijk in <laughs> natuurlijk. Nou ja, dat, het, waren allemaal hetzelfde. het waren allemaal dezelfde briefkaarten geloof ik. Ja, dus, ja. Maar, ja. Nu bijvoorbeeld voor die zaak uh, waar u nu mee bezig bent. Hè? De komende week gaat u uw pleidooi houden. Ja. Uh, u zei net, uh, nou straks ga ik naar huis, ga ik slapen. En dan morgenochtend om zeven uur zit ik geloof ik weer op kantoor, zijn. Dat klopt, dat klopt, ja. Ja. Ja. ja. Dat is niet misselijk. Nee, maar dat is, dat is, dat, dat, dat is uitzondering. Ga, dat is niet, kijk, als je iedere dag... Of ook zaterdag, en zondag, van 7 tot weet ik veel hoe laat werkt... dan hou je het niet 23 jaar vol, zoals ik nu al doe. Je moet natuurlijk... De rust is heel belangrijk. Maar soms, in, in een week in de aanloop naar zo'n pleidooi... wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is... Ja, dan, dan gaat alles opzij. Ja, want ik stel me u dan voor in uw werkkamer... met waarschijnlijk meterslange dossiers. Klopt, ja. En daar wordt u niet helemaal gek van? Um... Nee, nee, nee. Als, ik, als ik problemen zou hebben met grote dossiers... Dan, dan moet ik in ieder geval dit soort zaken niet meer doen. Want uh, zo'n zaak als Rwanda, dat, is, dat zijn uh, ja, tienduizenden dossier, verklaringen, maar ook een hele boekenplanken vol met geschiedenis. Uh, ja, want u moet zich helemaal verdiepen in zo'n ja, land natuurlijk. Ja, ja. Heeft u het gevoel dat u daadwerkelijk daar inderdaad... nu snapt tot in uw botten hoe dat daar zit en hoe dat daar heeft gezeten? Nou ja, helemaal snappen zal ik als, als Nederlander, als, als iemand uit het Westen natuurlijk, uh, dat zal ik natuurlijk nooit kunnen. Nee, maar, maar wel moeten in de Maar zaak. wel moeten. En, ja, ik heb natuurlijk heel, heel nauw contact met mijn cliënten en haar familie en de mensen daaromheen. En ik heb natuurlijk inmiddels 71 getuigen de revue zien passeren, dus ik weet heel goed hoe, hoe de mensen die dingen zien, hoe ze erover spreken. Uh, en in combinatie met de kennis van mijn cliënt kom ik wel een heel eind, denk ik. Is het zo dat, uh, hoe ingewikkelder een zaak, want dit is waarschijnlijk voor u zelf ook toch wel een hele ingewikkelde zaak. De ja. ingewikkeldste tot nu toe? Nou, In Nederland is dit verreweg de ingewikkeldste zaak u, die ik de... ooit gedaan heb, ja. Ja. Ja. Ja, ja. En is dat eigenlijk extra leuk daarom? Uh, <laughs> ja, eigenlijk, ja, dat vind ik wel. Het is... Het is, het is... Uh, feitelijk en, en, en juridisch zo ingewikkeld, dat is, uh, dat is voor mij juist een uitdaging. Je hebt, je hebt advocaten die daar dan heel ver van uh, weg gaan lopen. Maar wat mij betreft kan het niet, in, niet, niet complex genoeg zijn. Hoe complexer, hoe, hoe liever het meest. is. En uh, u vertrekt over een tijdje naar uh, Cambodja? Ja, acht uh, Voor acht maanden. Uh, en hoe leeft u daar dan in zo'n land? Um, nou ja, ik ik zal gevestigd zijn in Phnom Penh. Daar, daar zal een ik, huis, daar zal ik een, hu een huis gaan huren. En, en, en, uh, en alleen maar aan het werk waarschijnlijk? Ja, nou, ik probeer ook wel een beetje wat te genieten van, van, van Azië. Als ik er dan toch ben. Om niet alleen maar daar te gaan werken. Ik ben natuurlijk op dat moment met, maar met één zaak bezig. Dus dat, dat laat ook wel wat meer ruimte dan alle ballen die ik hier in Nederland tegelijk moet ophouden. Wat is voor uw gevoel de juiste uitspraak voor deze dame uit Rwanda? Vrijspraak. Ja? Ja, dat is de enige echte rechtvaardige uitspraak. En hoe groot acht u die kans? want ja. Ja, een, een, een, een, een goede rechtbank uh, zal uh, zonder enige twijfel tot dat orde moeten komen. Er, en... er zijn zoveel dingen die anders niet te verklaren zijn... Al die getuigen die zeggen dat het onmogelijk is... die moet je allemaal wegredeneren. En dat, dat, dus daar zijn er zoveel van. Dat kan niet. Kijk, als het alleen maar mijn cliënt zou zijn die zegt... Uh, van, het, het, is, het kan niet of, het is, of dit, dan heb ik, niet, dan heb ik geen verhaal. Mm -hmm. Maar heb we hebben echt zo'n sterk verhaal aan de hand van die getuigen. Ja, en u weet zeker dat, ze niet, dat zij niet die getuigen betaald, bijvoorbeeld... om dit te verklaren? Nee, nee, nee dat, zijn, dat, zijn, dat zijn toetsies die zelf heel veel familieleden verloren hebben. Dat zijn politici uit de oppositie. Dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat, dat ze komen van alles... Van alles Soorten. Bovendien zijn er ook heel veel getuigen van het OM zelf. Ja, ja. Die, die, die zeggen van: Nou, we weten niet wie die mevrouw is. Nee. Terwijl ze er ongeveer aan de overkant woonden. Maar goed, u gaat het komend weekend heel hard werken. Zeker. En maandag aan de bak met uw pleidooi. Nee, donderdag en vrijdag. Donderdag en vrijdag. Ja. Heel veel succes. Dank u wel. Heel veel succes. En ook trouwens die periode in Cambodja met de, he, de, de tweede man van de, ja. de Rode Kmer. Het is een bijzonder vak wat u heeft. Ik, ik sprak met uh, Victor Koppen. Volgende week dus zijn pleidooi in de genocidezaak. Tja, en dan nu iets heel anders. Iets heel anders, kan ik zeggen. Het slot van onze serie Culturele Hoofdsteden. Vijf Nederlandse steden strijden om de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Utrecht, Leeuwarden, Eindhoven, Maastricht, Den Haag. U weet het wellicht. We hebben al deze vijf steden bezocht. En vanmiddag hebben ze van de Europese jury gehoord... of ze al dan niet door zijn naar de volgende ronde. Nou, ik kan u vertellen. Leeuwarden, Eindhoven en Maastricht zijn door. Maar Utrecht en Den Haag zijn afgevallen. Helaas voor hun. En meteen na de uitslag, uitslag gaf uh, Aus Grijdanis, de artistiek leider van Den Haag... een korte reactie. Ik sta hier nog in Amsterdam. Uh, heet van de naald hebben we te horen gekregen dat wij niet door zijn. Utrecht ook niet. Grote teleurstelling. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ontzettend veel te bieden. En met name in het witboek in het en met al die duizenden mensen waar ik mee gesproken heb. Er zijn natuurlijk plannen ontwikkeld waarvan er een heel aantal toch sowieso door zullen gaan. Dus wat dat betreft is het niet weggegooid geld en is het ook geen weggegooide energie. Maar goed, wel teleurstelling natuurlijk in Den Haag en waarschijnlijk ook in Utrecht. En dat snappen we en we wensen jullie alle sterkte. Maar goed, er is ook feest uh, in Eindhoven, in Maastricht en in Leeuwarden. En in Leeuwarden is Siep van der Ploeg, de zanger van de Friese band De Kast. Goedenavond, Siep. Goedenavond. Ja, omschrijf die sfeer daar eens in Leeuwarden. Ja, dat was een middag toen het bekend werd. Wat was het groot feest. Uh, er stond een uh, grote tent bij... Uh... Bij het uh, Blokhuispoort, zeg maar het kloppende hart van de organisatie. Ja, mij bekend. Ja, ja wij waren daar. En dat was, ja, dat was fantastisch. Uh, iedereen is ontzettend blij en, uh, en ook wel opgelucht natuurlijk. We uh, hadden een heel goed gevoel erover, mm -hmm. allemaal. En het is, uh, ja, de, deze eerste stap is genomen. Dus uh, wij gaan nu keihard aan het werk met z'n allen om in uh, heel Friesland de, de boel bij elkaar te krijgen. Om uh, Leeuwarden door te krijgen volgend jaar. Want hoe hoorden jullie de uitslag? Nou, het was bij uh, Omroep Friesland. Dat is natuurlijk de, de meest beluisterde omroep uh, in, uh, in Friesland. Was het live op de radio. En uh, er was een uh, verslaggever in Amsterdam. En uh, een verslaggever die stond uh, bij het uh, Blokhuis Poort. Nou, en er was, uh, was enorm gejuich en gegil. En het was een soort urippine zombies ja. Dan nog, nog mooi. Ja, eigenlijk. en dan een keer winnen. Ja, Maar goed, ik ja, uh, je, ja. je, je zei het zelf al. Jullie moeten natuurlijk nog winnen van Maastricht en Eindhoven. En die hebben natuurlijk ook heel mooie plannen, hè? Ja, zeker. Maar Hoe gaan jullie dat fixen? Dat ja, nou, wij zijn in Friesland toch wel heel sterk om met z'n allen er iets uh, van moois van te maken. Dus ik denk dat het hele, de hele provincie, de hele gemeenschap erachter staat. En ik denk die kracht van die Friezen, dat, dat hebben we ook al laten zien in bijvoorbeeld de elf Tochten en zo... dat dat zo groot is dat we absoluut uh, ja, de, de, de favoriet zijn. Nou, we wachten het af. In ieder geval heel veel succes, hè? Met het vervoer. Oké, okay, dankjewel siek van de Ploeg. Ja, Leeuwarden, Maastricht en Eindhoven. Dus van harte gefeliciteerd. En uh, nou, succes met de eindstrijd, want die komt er nog. Ja, dit was uh, de laatste uitzending van twee dingen van Max van deze week. Maandag acht uur zijn we er weer. Um, dan zit hier Alice de Bruin. En nu neemt uh, Willemijn Veenhoven van BNN Today het van mij over. Um, ja. um, want jullie gaan terugluisteren en terugkijken, vooral ook op de week. Zeker. Welke, welke onderwerpen komen. Langs mannen die het moeilijk hebben, daar oh, hebben we het over. Ja. <laughs> Hoezo? Nou, Rutte bijvoorbeeld. Ja. En Diederik Stapel. Ja. Uh, ja, dat zijn toch wel twee mannen die het bijzonder moeilijk hadden deze week. Daar <laughs> hebben we het over. Uh, onder andere met Jakals, Erik Dijkstra. Die komt net binnen en schuift nu aan. Nou, keurig. Keurig op tijd eigenlijk. Precies één minuut voor half negen. Dat allemaal dus en gezelligheid en bier en meningen. Dat allemaal eerst het nieuws van half negen Hier is. Nanette net wel. Radio 1. Het NOS-journaal. 1 op de 10 glazen bier wordt in Nederland verkocht zonder dat daarover accijns wordt betaald. De helft daarvan is via illegaal transport het land binnengesmokkeld, zeggen de Nederlandse brouwers. Die noemen bieraccijnstoerisme en illegale import een groot probleem voor de brouwers, voor de schatkist en voor de werkgelegenheid.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 Het weekend is begonnen. Luc naast mij doet het achtergrondkoortje in zijn eentje. Ja. En dat doet hij best wel aardig iedere week. Sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met zijn uitgesproken gasten. Spraakmakende onderwerpen en bijzondere muziek. Ik zei het net al, het was geen goede week voor een paar heren. Bijvoorbeeld voor psycholoog Diederik Stapel. Woensdag werd er nog eens extra bevestigd dat hij toch echt de grootste wetenschapsfraudeur van Nederland is. En daarnaast Mark Rutte, die had ook niet een hele beste week. Geen cent meer naar Griekenland, zei hij nog in de campagne. Nou ja, we weten hoe het is afgelopen. Afgelopen maandag moest hij ook die belofte breken. Onze verslaggever Joris Kreugel, die geeft een rondje in Den Haag... en die praat daar met drie meisjes over de jongen... die vorig weekend op station Hollands spoor door een politieagent werd doodgeschoten.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 Ja goed, straks de hele reportage van Joris Gelgel en Luc. Je maar even, en Luc heeft een, een dubbelrol vanavond, ja, Luc? ja, Erik is er niet, hè? Ja, Erik is er niet, dus jij bent Erik en je bent Luc. Ja, ik, heb, ik, heb, ik zat afgelopen zondag lekker met mijn schoten, het kon nog, dus uh, naar het voetballen te kijken en daar zag ik dan Vitesse winnen van PSV en het interviewtje naar afloop, dat was heel mooi. Want advocaat, dik advocaat, die, die blijkt ineens heel vaak dingen twee keer te moeten zeggen. Is moeilijk hè, Verliese, trainer? Op deze manier wel. Waarom op deze manier? Nou, ja, nogmaals... Ik vond het onverdiend. Maar nogmaals, als je wint, dan uh, telt het helemaal niet. Maar nogmaals, die kansen die je krijgt. En uh, nogmaals, dat komt misschien... je, Nee, nogmaals, Vitesse is een uitstekende ploeg. <lacht> nou, <Nah>, nogmaals. <lacht> maar nogmaals, we kunnen alles zeggen. Ze hebben drie punten. Ja, maar nogmaals, dat was een leuke wedstrijd. <lacht> <lacht> en maar Luc, lu mag ik wat over zeggen? Ja, Robert Meeder. Een vriend van mij heeft, uh, ik zal geen naam noemen, die heeft uh, heel direct met hem gewerkt. Ja. En die heeft het overgenomen. Oh ja, die ja, doet het ook. echt waar. Die doet het privé ook. Ja, maar nogmaals. <laughs> euh... maar, <laughs> maar, <echt laughs> maar ik zeg, hoezo nogmaals? Ik corrigeer hem er ook altijd. Hij begint dan de zin met nogmaals. <laughs> ja, echt waar. Hoezo? Ja. ja, maar dan heeft hij in zijn hoofd al zes keer. Do maar doet goed. Frank de Boer dat niet ook? ook zo'n. Of is dat even een ander tikje? Kom ik even niet op. Uh, uh... Ja, dat sowieso. Ja. <laughs> <laughs> Luc, die moet je er ook weer eens in fietsen. Frank de Boer. Ik ja. zal mijn best doen. Ja. Goed, dus veel nieuws van Luc. En mooie nieuwscompilaties. En dan doe je ook nog de muziek ja, vanavond. Klopt. Ik heb echt super mooie liedjes bij me. Ja? ja? Tipje van de sluier. Tipje van uh, alleen maar nieuw. Alleen maar nieuw? Alleen maar nieuw. Ah. Ja, geen oude nee, muik. die oude van... muik van die Erik Corton had nee, Die oude tot 2000 muziek heb <hums> geen zin hier. Sorry Erik. Goed, um, zometeen wie er aan tafel zit. Maar eerst Robert Meder met De Sport. Ja, nogmaals in Zwolle uh, te <laughs> pack tegen VVV. Nummer 14 van de ranglijst tegen de nummer 17. Twee kandidaten voor degradatie kunnen we gerust zeggen. Ragnar Niemeijer in Zwolle. Zit je naar degradatievoetbal te kijken? Nou, vind ik uh, wel meevallen bij de 0-0 stand. 10 minuutjes nog met de aanval van VVV. Wildschut aan de linkerkant en die haalt de achterlijn en schiet daaraan tegen de voet van Bram van Polen. Vanavond de aanvoerder van Zwolle. En uh, ja, ik wilde zeggen hij krijgt zo'n hoekschop. Daar zag het wat mij betreft naar uit. Maar blijkbaar is die bal toch als laatste geraakt door Wildschut zelf. Want schrijft zegt de Bas Nijenhuis, geeft een keeperstrap. En dat doet hij aan Diederik Boer, de doelman betrouwbaar bij FC Zwolle. Bij Pek Zwolle, zoals je dat tegenwoordig moet noemen. Maar dat kost een hoop moeite om dat erin te krijgen. Het heeft lang geduurd voor uh, Pek Zwolle 6 Zwolle was. Maar andersom is ook niet eenvoudig. Het is 0-0. Het is best een aardige wedstrijd. Met met name veel schoten van binnen het strafsoepgebied. Vanaf de rand van het strafsoepgebied. En dan met name van uh, Pek Zwolle van Polen. De laatste poging af een keer gezien. De man die de afgelopen wedstrijden steeds uh, scoorde. En het zit vol hier. Het is koud. Maar het publiek uh, gelooft in Pek Zwolle. En als die ploeg vanavond wint gaat het in ieder geval voor even over Veen en AZ heen. En dat mag je toch een daverende verrassing noemen. Dan moet je natuurlijk wel afwachten wat die ploegen dan weer gaan doen dit weekend. Zoals gezegd, nogmaals 0-0. Goed, morgenavond... Uh, <laughs> God, ik hoor het niet eens. Omdat nee. ja, jullie lachen, ik, wil lachen ze nog? Nogmaals morgen. bingo, donkerluk. Uh, ja, dat is mooi. <laughs> morgenavond is er ook voetbal. de echte topper. Daar kijkt iedereen naar uit natuurlijk. Kwart voor negen Ajax. In Amsterdam ontvangen ze dan de koploper PSV nogmaals. Coach Frank de Boer ziet een mooi scenario voor zich. Vorig jaar was het een heel uh, belangrijk keerpunt uh, in de competitiestrijd. Ik denk dat zij dat niet graag weer willen uh, hebben. Dat wij op dat moment in die flow komen en eigenlijk daarna geen wedstrijd meer hebben verloren. Ajax won vorig jaar met 2-0 van PSV en werd uiteindelijk dus toch nog kampioen. PSV komt morgen naar uh, Amsterdam met een voorsprong van zes punten. En de vraag is hoe het met het zelfvertrouwen staat. Want PSV verloor de laatste twee wedstrijden bij Djepper en Vitesse. Joep Schreuder stelde er een vraag over aan Dick Advocaat. Ja, we moeten niet drie keer op een rij gaan verliezen, dan is ook Ja, dan kans kunnen er kunnen nog wel niet... een paar bijkomen. Dan hebben jullie tenminste weer iets om over te schrijven en over te praten. Toch? Inderdaad. En nou, dat gaan we doen zometeen. Om tien uur. in langs Oké, okay, dan Robert Meder, dank. Oké. Okay. Luc, we hebben een hele hoop gasten. Ik zou zeggen de eerste. Nou, helaas is het hem nog niet gelukt om op de shortlist van Woord van het Jaar te komen. Maar ja, zijn woorden uitstekelbaars, super niet meer normaal. En reken maar van jazz en de Gertse trui, die zijn niet meer uit ons vocabulair weg te denken. We zijn heel benieuwd waar hij volgend jaar mee komt. Hier is Jack als Erik Dijkstra. Yeah, hey, Erik, goedenavond. Hallo, hallo. Bedenk jij dat allemaal zelf eigenlijk? Al die woorden? Uh, sommige daarvan heb ik zelf bedacht en andere. Welke, welke, hebben, welke, welke? Hebben Frank, uh, mijn collega Frank heeft er een paar bedacht in het verleden. Ja. En uh, ja, wij komen in januari weer met een nieuwe. <lacht> <lacht> ik zou het nogmaals doen. Ik vind het wel grappig dat het een soort van eigen leven is gaan leiden. Hè? Dat mensen echt, weet je wel, ik las, laatst, het staat op mijn Wikipedia-pagina nu dat ik de uitvinding ben <lacht> <even lacht> van woordgrappen. Dat, maar welke is van jou? Ik wil even. Uh, verdomme mythes, die kwam van mij, verdomme omdat ik heel erg fan ben van Voskeul en dat zeggen ze steeds in bijna de inzien. Hè? De ja. Verdomme mythes allemaal hier. <lacht> <laughs> en uh, maar van Jazz, die, uh, die komt volgens mij van verkoud in de bier. Uit komt van Shiul Deelder. Oh ja, die dat uh, super favoriete. van Frank geloof ik. Oh. Uit was de meest gehate. kan ik in ieder ja, geval. Die ook. Die, die, is, maar die is weg toch die al. Die is al lang ja, weg ja. Godzijdank. Maar die supermieters, nee, wat was het? Die, die daar hou ik van. Verdommieters. Verdommieters, precies. Ja. Goed, uh, Luc, tweede gast. Hij promoveerde in de microbiele ecologie, maar bedacht daarna dat hij toch liever wilde schrijven voor een publiek dat meer bestaat dan tien mensen. En dus werd hij journalist. Zijn favoriete <lacht> onderwerpen zijn microbiologie, evolutie, biotechnologie en wetenschapsbeleid. Nou, dat waren er dan twintig, qua lezers. En daarnaast is hij ook actief G500-lid. Hier is wetenschapsjournalist Hidde Boersma. Hidde, goedenavond. Hallo, dag. Uh, G500 ligt een beetje op zijn gat, of niet? Ja, een beetje, ja. We zijn aan het uh, bedenken wat we nu gaan doen, inderdaad. We hebben natuurlijk heel erg naar die verkiezingen toegewerkt. Ja, en en toen, ook bewust en toen bleek is gezegd van. Dat dan, die congres aflopen helemaal niet zo leuk is? Nee, dat klopt. Nou, maar dat wisten we eigenlijk van tevoren ook wel. Maar we vonden het nodig. Maar het is ja. inderdaad ontzettend saai en rigide. <laughs> en uh, ja, absoluut. En nu gingen jullie door als denk -tanker. Nou, dat weten we nog niet. Dat, uh, ja, ja, dat, dat kwam uit die enquête. Maar ja. dit is een beetje opgepikt alsof wij dat wilden. Maar dat is, was alleen maar een enquête naar mensen toe. Van uh, wat denken jullie dat we zouden moeten doen? Maar ik denk dat het geen. Uh, geen, uh, geen denktank wordt, omdat je dan, ja, dan zit je, word je ben je gelijk weer ingekapseld en heb je heel weinig invloed. Daar ging het ons niet om. Maar wat, wat, wat, wat wordt je dan? Wat kan je worden? Dat weten we nog eigenlijk nog niet. Uh, we zijn expres een beetje in, in winterslaap gegaan. En uh, misschien dat we bij de volgende verkiezingen wel weer met een nieuw echt actieplan komen. Maar uh, geen even lekker rust de komende weken. Eerst even jaar. rust. Ja. Goed, hele boersma. Leuk dat je er bent. Derde. Haar oom is presentator Paul Witteman, haar halfzus columnist Sylvia Witteman, maar whatever! <laughs> dit is de naam die je moet onthouden, het politieke talent in Den Haag, de nieuwe ferrymingelen, mingelen, politiek redacteur voor Nu.nl, Lise Witteman. Yes, Lise, goedenavond. Nou, dit ga je, hoe vaak ga je dit nog horen? Ja, het <laughs> is in ieder for niet de eerste keer. Nee, nee is het irritant? Oh, nee, nee, het uh, hoort erbij, zo moet je dan zeggen, geloof ik. Ja, ja. heb je er wat aan? Nee, nee, nee ja. ik word wil. natuurlijk de hele tijd beschuldigd van nepotisme... althans mijn familie, maar uh, dat, daar is geen sprake van. En ze uh, waren zelfs niet de reden dat ik de journalistiek in ben gegaan. Maar goed, dat ze ook. Wat, wat, wat, wat was de reden? Wij? Ja, gewoon uh, het oude verhaal over een schoolbestuur... waarbij je schoolkrant onder censuur lag... en toen gingen het journalisten bloedborrelen. Dat, dat werkt allemaal. Mooi, echt zo'n klassiek ja, verhaal ja, was ja. het. Ja. En nu dus bij nu.nl ben je parlementair vlaghebber of journalist... hoe je het wil noemen. Um, en je bent uh, onder andere op het congres geweest afgelopen weekend van ja. de VVD. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Of tenminste, we gaan het hebben over... is het gedaan met Rutte langzamerhand dan? Of uh, komt hij er allemaal wel weer bovenop? Alle kritiek. Dat allemaal zo meteen. Luc, uh, plaatje. Ja. En today, zet een punt. Achter de week? Uh, ik begin een beetje rustig uh, en misschien ook wel een beetje suf voor sommige mensen. Wow. <lacht> ja, ja, oh, ja. dat klopt. Ik er lekker in. <tie lacht> ik ga even maar, ja, het is wel een heel mooi plaatje. Alleen ik kan me <tie <tie> voorstellen dat sommige mensen denken bij deze band: Nou, ik weet het wel. Maar de grootste groep Nederlanders vinden het echt fantastisch. Sterker nog, de grootste groep wereldburgers vinden het fantastisch. Mumford Sons. Jawel hè? Ja, toch? Best wel. Ze hebben ons helemaal doodgezongen met dat liedje. I Will wait Daar was iedereen helemaal klaar mee. met Iedereen bedoel ik vooral mij. Maar ze hebben nu een nieuwe single. Uh, het is echt een prachtig liedje Lover of the Light. And in the middle of the night I may watch you go There'll be no value in the strength of walls that I've grown There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown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 comfort in the shade of the shadow En lover of the light. Gaan wij even naar Ragharniemaer. Die is bij Pek Zwolle. VVV. Daar is misschien wel het doelpunt. Oh. Staat hier geen buitenspel, Broers. Uitstekende redding in ieder geval van ma en pa Als de extra tijd is gaan lopen en VVV goed wegkomt. We zitten in die extra tijd bij de 0-0 stand. En die bal van richting verandert door Broers de middenvelder. De aanval nog altijd, Broersen op de kop van het strafsomgebied en als van het veld verspeelt de bal. Dan gaat Linsen lopen voor VVV en zitten we opeens in de meest levendige fase van de wedstrijd sinds tijden. Want het begin was niet onaardig, maar daarna zakte het duel in. De bal gaat nu terug bij VVV en dat is ook een beetje het probleem. Die ploeg zakt steeds bij balverlies heel ver in. Zwolle wil wel voetballen, maar... Uh... Komt er lastig doorheen bij de Venlo die ongetwijfeld tevreden zijn met een puntje hier. Aanval op links met Wildschut. En uh, die gaat de diepte in. Dan komt er Geel aan voor uh, Van Polen. Zojuist was het zijn tegenstander Kulle die Geel kreeg na een uh, ja, behoorlijk harde trap. Eigenlijk had dat misschien wel rood moeten zijn. Gefristeerde Japanner nu zijn tegenstander Van Polen ook Geel voor vasthouden. En zo loopt hij extra tijd. is het 0-0 bij Pek Zwolle tegen VVV. Ik. We beginnen met Diederik Stapel. De wetenschap was deze week flink in het nieuws... omdat een onderzoekscommissie een eindrapport uitbracht. Ja, slodderwerk dus, of slodderwetenschap. Dat is de kwalificatie van de commissie Leefveld... over de werkwijze van Diederik Stapel. En daarnaast... Fraude, fraude op grote schaal. Ruim 15 jaar lang kon Diederik Stapel schoemelen met onderzoeksdata... zonder dat hij ontmaskerd werd. Kortom, Stapel was nogal screwed. Onderzoeken die hij had uitgevoerd bleken niet te kloppen. Hè. Dat kinderen vrijgevig werden door Sinterklaas is niet waar. Dat je agressief werd door vlees, niet waar. Dat vrouwen vaker zwanger worden dan mannen, volkomen uit de lucht <lacht> gegrepen. Door Diederik Stapel leefden we echt jarenlang in een soort schijnwereld. En dat wist Diederik zelf natuurlijk ook wel. Ik heb een wereld gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte... en alles een zichtelijk succes was. De wereld was perfect. Precies zoals verwacht, voorspeld, zoals gedroomd. Oh, het was een magische wereld. Hè? Een wereld waarin schoonheid leek te verkopen, had hij gezegd. En het wereld waarin het nut van een mooi vrouwenlichaam onder de loep werd genomen door Diederik zelf natuurlijk. Het was magisch. Op een vreemde, naïeve manier dacht ik dat ik iedereen hier een plezier mee deed. Ik dacht dat ik mensen hielp. Ja, maar het was dus allemaal kwatsch, bedacht, verzonnen, fraude en fictie. Diederik Stapel viel door de mand, mij. Het ja, verhaal uh... laat zich niet makkelijk oh. samenvatten Yo. in korte soundbites. Oh, oké, okay. nou, dat hebben we to net, net gedaan. Nou, dat, vanaf dat, vanaf. Ging, dat, dat ging in principe prima. Ik ben het afgelopen jaar intensief bezig geweest... om mijn gedrag te doorgronden en aan te pakken. Hoe heeft het in hemelsnaam zover kunnen komen? Ah, het beroemde. Verder hebben we het zo uh, uh, kunnen lopen. Ja, nou, yes, hartstikke hey, uh, fijn voor je. Joh. Op aanraden van mijn familie en vrienden... heb ik een deel van mijn dagboek-aantekeningen verwerkt tot een boek dat later deze week verschijnt. Uh, die, uh, nogmaals, misschien is dit niet helemaal de plek en tijd om je boek te gaan verkopen. Hoor. Het boek geeft mijn verhaal ja. de door mij gewenste ruimte. Ja, ja, okay. Het is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Hey, 18,95, heb je een stuk? Lekker hoor, dat zal wel goed verkocht worden. Dat hoop ik. Heel goed. Willemijn. <laughs> Vandaag is uitgekomen. Hidde, um, hier naast mij, wetenschapsjournalist. Jij hebt het uh, gelezen. Lees even een stukje voor, dat vond je opmerkelijk? Uh, ja, het is een stukje uit de flaptekst inderdaad. Ook wel wat een beetje overeenkomst met uh, wat, uh, wat hier net gezegd. Alles kwam altijd heel mooi uit. Dat was het fijnst. Wat logisch leek, was waar. Dat gaf een voldaan en rustig gevoel. Als ik slimmer was geweest, had ik regelmatig onderzoek laten mislukken. Dat was realistischer, rationeler en sluwer geweest. Ja, ja een, een, een domme vrouwdeur dus? Ja, nou ja, als je er 15 jaar mee weg kan komen... denk ik dat het toch wel vrij slim was. Het was allemaal best wel geraffineerd. Dus hij wilde blijkbaar nog wat geraffineerder... dat hij nog wat langer had door kunnen gaan. Maar het was al vrij geraffineerd. Ja, vind je het ontluisterend, wat er allemaal gebeurd is, Erik? Uh, ja, ja ik, heb, ik heb het idee dat die, dat die, dat die meneer volstrekt een volstrekte psychopaat is. Als je dit zo 15 jaar lang... Kan doen. Ja, maar ook als je dan uiteindelijk als reden geeft eigenlijk dat, dat je zelf totaal narcistisch bent. Hè? En, en ik vond dat statement ook heel raar afgelopen week. Wat hij voorlas, ja, vooral de manier raar. waarop. Ja, maar dat hij ook nog zichzelf daar neerzette, dus ik was naïef en kinderlijk, ik dacht dat ik mensen het plezier deed. Je, je, ik, je geloofde de... het niet? Nou, nee, maar hij deed mij heel erg denken aan, aan, aan hoofdfiguren... Uit een, uh, uit een boek van Grunberg of zo, of Welbeck, weet je wel. Dat soort mensen dat je na 200 pagina's denkt van... deze man is echt hartstikke gek. Dit is gewoon een psychopaat. En, en dat gevoel kreeg ik heel sterk bij hem. Ja. Maar ja. Hij moest wel met zo'n berichtje komen. Dit was ook heel, het was een beetje zo'n verplicht nummer. Plus een beetje dan reclame voor zijn boek erachteraan. Ja, nou, een beetje reclame. Ik vond het wel ja. behoorlijk. Ik bedoel, hij had wat mij betreft wel iets, iets dieper door het stof kunnen gaan. En, en, nou, en waarom, maar de, de en waarom boek, dan ook geen interviews het... geven, bijvoorbeeld. Hè? Heb je het nog de... geprobeerd voor de Wereld Draai Door? Bij Draai Door zijn er eindeloos mee bezig geweest. Hm. En nu ook de mensen van het nos Hebben ook weer een uur met hem binnen zitten kletsen. Dan mochten er nou wel gek genoeg wel weer opnames van gemaakt worden. Maar hij wilde absoluut niet geïnterviewd worden. Dus met andere woorden... Ik wil geen kritische vragen beantwoorden over wat ik allemaal gedaan heb. Want dan moeten jullie allemaal het boek komen. Ja, oké. Okay, maar volgens mij in het boek gaat hij aardig door het stof. Toch, Hirne? Je hebt het. Uh, nou, ik vind dat ook nog wel Ik heb er inderdaad stukken van gelezen. En nou, er zijn heel veel verhaaltjes van vroeger. En dan een beetje zo'n psycho, psychoanalyse van zichzelf. Maar gaat hij ook nog niet heel, heel erg door het stof? Hij zegt wel van inderdaad, van, nou eigenlijk. Ja, het is wel interessant om te zien dat hij inderdaad zo langzamerhand steeds erger werd. Hij, hij geldt een beetje op die aandacht. Maar ik vind nog niet dat hij die heel diep. Diep door het stop. Maar gaat, hij zegt wel he? dingen over zijn jeugd, geloof ik. Dat trekt hij de vergelijking? Ja, Van toen log ik al de boel bij elkaar. Ja, maar dit, dat... ja, zoals elk kind wel een beetje doet, volgens ja. mij. Het is een beetje een makkelijke analyse, wat mij betreft. inderdaad. Hij zegt inderdaad en dat die het heel vervelend vond dat hij een of andere rol niet kreeg... omdat hij zo graag een aandacht kreeg. Ja, dat zijn wel hele makkelijke ja, analyses. Je zou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou, Diederik Stapel... Hè, is, is de Lance Armstrong van de wetenschap. Ja. En, en hij heeft zo'n deuk getrapt... In, in, in het geloof van de wetenschap. Ja. Dat, dat kun je bijna niet overschatten, hoe heftig dat eigenlijk is. Ieder nee, voor onderzoek de hele waar nu, wat mij betreft. Ja, ja. Echt ja. Ieder onderzoek wat nu komt... Je hebt, kijk, wij werken allemaal in de media. En dat soort onderzoeken, met name dat type onderzoek... Hè, van Sinterklaas wordt je vrijgevig. Ja. Dat wordt allemaal massaal opgepikt. Journalisten brengen, ja. dat, kranten staan naar vol hey, mee. Je, je moet hem ja, toch wel nageven dat hij het wel erg slim speelt. Ik bedoel, hij komt inderdaad met dat boek, hij, uh, hij zegt een heleboel over zichzelf, want inderdaad, hij vindt zichzelf nog steeds heel erg interessant. En ik denk dat hij hier ook uiteindelijk wel een draai aan weet te geven... waar hij zelf beter van wordt. Dat zie nou, ik zo gebeuren. Dat is. denk dat is ik grappig. eigenlijk niet. Ik snap wel wat jij bedoelt. Hij doet het wel is zover zoverre slim dat hij gewoon categorisch ieder interview weigert... en hij wil alleen zijn eigen verhaal vertellen. Een soort wilderstactieken zie ik hier ja, zo, zo, ja. zo, Maar ik denk niet dat hij ermee wegkomt. Ik heb echt ja, gevoel dat mensen voor beter de komende van, 50 jaar helemaal klaar zijn... met die Stapel, ja, maar maar Hij, hij kan hij... nooit meer een baan krijgen. Of no ja. De grote vraag is natuurlijk, hoe kan dit gebeuren? En, uh, jij zei laatst eerder van, ja, dit is helemaal niet zo heel raar dat dit gebeurt. Uh, nee, het is, kijk, Wetenschap gaat wel echt van integriteit uit. Dus zo mag ik mezelf ook gepromoveerd. En hoe makkelijk het is om te frauderen, hoe weinig controle er is... en ook hoe weinig controle je kan hebben. Want ja, ik werkte op een laboratorium, je werkt zelf met allemaal... En zijn kleine wereldjes natuurlijk. En dat niet alleen... Ik zit voor een tafel waar ik mijn eigen monsters heb... en ik kan die zo omwisselen als ik wil. Dat, ja, ja, dat, wat, dat mag, vind ik het meest onluisterend. kunnen, kunnen frauderen ja, bij jouw promotie. Ja, elke dag. Absoluut, het is zonder problemen. En dat geldt dus... Je gaat van zo verschrikkelijk veel vertrouwen uit... en dat betekent inderdaad dat het af en toe misgaat. Maar en jij, het is je hebt niet zozeer hele... ontluisterend als wel... Je kan het ook niet echt anders. Dit is wel de basis van de wetenschap, denk ik. Nou ja, ik. Ik, ik denk wel dat universiteiten strakker zouden moeten controleren. Kijk, die, die onderzoekers zijn toch verbonden aan universiteiten? He, stapel aan Tilburg en aan Groningen. Ja, maar dan moet je ja, daar buiten komen met iets. Moet daar toch strakker? Moet dat worden gecontroleerd voordat, voordat een publicatie zijn, naar buiten dan, kan? Maar heren, jij weet hoe die wereld in elkaar zit. Er zijn, er zijn toch een, al die uh, proefschriften die hij ook allemaal uh, mede heeft uh, nou, gefraudeerd... in ieder geval ja, ook mee te maken heeft gehad. Er zitten toch leescommissies bij? Er zitten toch, toch promotiecommissies waar allemaal andere wetenschappers ja, dat, in zitten? Als ik mijzelf als voorbeeld neem, had ik één promoter en twee co-promoters. Maar met die co-promoters, die zien de data eigenlijk nooit. Het enige wat je daarmee doet, is de resultaten bes uh, bespreken. Kijken wat voor verregaande experimenten je nog meer gaat doen. Maar nooit overhandig je hen uh, ruwe data. Daar, he daar hebben ze ook geen tijd voor. En, en hetzelfde daar gaat het juist om, want en die daar heeft staat allemaal om. Al ja, maar zelfs die ruwe data kan je heel makkelijk uh, natuurlijk frauderen. Was ik een monster om... Gooi van, een, van een, ja gewoon ergens anders neerzet. Dat valt niemand op. Ik denk dan ook is niet dat je mag, mag verwachten inderdaad wat we op een gegeven moment overal toezichtscommissies krijgen. Dat die op ook iedereen die onderzoek doet alles gaat natrekken. Nee, het enige wat je, wat je volgens mij heel erg moet doen in dit geval is dat wat heel erg fout gaat is dat er dus dingen gepubliceerd zijn. En er is nooit meer iemand die daarna gekeken heeft. Of in ieder geval niet dat dat... Je moet natuurlijk pas iets geloven als meerdere vakgroepen, meerdere onderzoeksgroepen dat hebben gedaan. En dat gebeurt gewoon heel weinig. En dat is ook logisch want die... Tweede lichting, die wordt eigenlijk nooit gepubliceerd. En als die gepubliceerd wordt, dan is het in een heel laag tijdschrift. Dus er is geen eer aan te behalen voor dat soort mensen. Dus dat gebeurt gewoon. Je bedoelt het, niet. voor, de, voor de, de mensen die het horen te checken, daar is nou, geen eer aan te behalen? Nee, dus je, het wordt dan gepubliceerd in één tijdschrift. En eigenlijk wat ik eigenlijk in mijn opleiding heb geleerd: kijk, als één vakgroep dat doet, is dat interessant. En dan hoor je dat na te kijken nog een keertje. Dat een andere vakgroep dat nog een keer doet. En als het dan drie, vier, vijf keer is gedaan, dan mag je het voor waarheid aannemen. En wat hier heel vaak gebeurde, was dat er één leuk onderzoek in Science, het een van de hoogste tijdschriften, werd gepubliceerd. En iedereen nam dat aan en niemand nam de moeite om dat nog een keer na te kijken. Want en daar ja. Ja, er is geen eer aan te behalen. Nee, maar dat is toch een hele, dat is vind ik een hele droevige en hele onduidelijke conclusie, ja. hoor. Ja, het kost gewoon de... te veel tijd, het kost te veel moeite om dingen dus helemaal ja. te gaan checken. En ik snap ja. ook wel niet dat je niet tot tot zes punten achter de komma alle ruwe data kunt gaan checken. Nee. Maar ik had bij Stapel en er zijn nog veel meer van die fraudezaken in Rotterdam loopt, geloof ik, ook mm -hmm. niet. Ja, er zijn veel meer van dat soort zaken. Ja. Volgens mij gaat er nu een beerpunt beer open waar, waar je maar, maar raar Maar van dat wordt. is juist zo goed als signaal. Want uh, inderdaad, nu, als, als af en toe dit soort zaken aan het licht komen... en kijken hoe die kerel door het slijk gaat en moet... dan, dan krijg je natuurlijk als onderzoeker wel de kriebels... dat je denkt, nou, misschien kan ik wel, moet ik wel wat voorzichtig zijn met de datum. Ik het dat dat wordt helemaal denk, niet gecontroleerd. Als ik zou, en wordt, je kunt zo makkelijk frauderen... kun je niet ook denken van, ja, waarom zou ik het dan niet doen? De stapel heeft het 15 jaar gedaan, man. Een ja, van de beroemdste onderzoekers is wel geworden als onderzoeker die af en toe wel wat makkelijk over de ja. cijfers heen gaat. Ja? Ja, wie gaat je dan checken? Niemand. Maar Lise, jij denkt misschien dat dit juist wel een, een punt is dat mensen bij zichzelf te raden gaan. Oké, okay, ik moet oppassen, want anders ja. kan ik zo anders is het worden. maandenlang in media overheen. Dat lijkt me toch ja. wel ja. een het, het is wel een week op call, denk ik. Maar het is wel heel moeilijk om dat Er we... is niet echt een, een, een, een weg hieruit. Hè? Ik bedoel, je kan niet, wat jij zegt, je gaat het niet zes Het is heel lastig. Er is al wel heel lang discussie over dat er een. Dat er, dat er wetenschappelijke tijdschrift moeten zijn van niet-resultaten. Dus als, wat, wat, wat ik in dat uh, rapport van, de Veld ook, van Leveld ook uh, gelezen heb... is dat er dus sommige onderzoeken wel na zijn gedaan... door andere vakgroepen in het buitenland... en dat die dus gewoon niet gepubliceerd konden worden... omdat ze dan zeiden van ja, dat zal iets fout zijn met je meetmethode. Dus er was wel heel lang binnen de biologie ook discussie over... er moet dus ook gewoon ruimte zijn om... Uh, niet gelukte experimenten. Dus experimenten die niet hetzelfde effect uh, verkregen... om die te publiceren. Het lijkt moet me een je... heerlijk blad om te lezen, eerlijk gezegd. Ja, daar moet je wel ja, naartoe. Het, dat bl het is blad met mislukte experimenten. Ja. Maar daar zit ook niemand op te wachten. Nee, natuurlijk. dat is het He. probleem natuurlijk een beetje. Denk je nu, Lise, jij zei net iets over... Van, de media vinden het ook prettig en leuk... om dit soort onderzoekjes te publiceren. Gaan wij als media nu daar voorzichtiger in worden, denk je? Uh, nou, ik denk dat we het wel zullen moeten... en dat we dat ook wel zullen willen... omdat nu ook de lezer kritischer is geworden. Dus uh, waar, waar je eerst inderdaad makkelijk dacht... van, nou goed, we hebben nog niks voor die zaterdagkrant... voor pagina 10 in, in dat hoekje. Uh, hebben we niet nog een rapportje toevallig laatst... Ja. Per, per persberichtje binnengekregen? Daar, even, iets daar van geloof ik niks van. Dat, nee, dat dat maar nee, maar dat dat in een half jaar gebeurt dat toch weer? Want dan is iedereen het al lang meer vergeten. Ja, maar je moet ook met dat soort onderzoeken... vind ik in media heel erg oppassen. Heel veel onderzoeken worden ook gedaan uh, in opdracht... Van, van commerciële bedrijven gewoon. Komt er weer een onderzoek... Uh, vrouwen vinden dunne condooms... Weet je wel, ja, maar dat is dan wel onderzocht door Durex of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat is ja. ook. Het is altijd in de schaal, dat soort dingen. Ja, maar dat zegt, dat zegt Diedrik in zijn boek dus ook heel erg. Hij zegt van in het begin was ik nog best een redelijke wetenschapper, maar ik merkte gewoon dat als ik echt goede wetenschap uh, deed, dat ik nergens inkwam. Niet in de kranten. Ik wilde op tv, ik wilde naar de krant. Als ik echt goede wetenschappen deed, ja. dan kwam ik gewoon nergens. En misschien moet er een soort van steekproef komen. Weet je, als je de auto APK laat keuren, worden ook van de 100 auto's, worden er tien uitgelegd, die worden ja, echt goed voor... gecheckt. Ik weet, ik noem maar ja. wat. Hoe gaat het met stapel aflopen? Ja, die komt Daar terug, is het ja, mee afgelopen. Ja, die komt niet meer terug natuurlijk. Ik heb geen flauw idee wat hij nee, met de maar, rest van zijn leven gaat doen. Nee, maar moet je horen, die heeft nou dat boek geschreven... en die, die, die staat nu klaar om de hoofdrol te spelen in een serie over zijn leven. Dat zou hij nu moeten mooiste hij wilde vinden. blijkt ook uit het boek, vroeger toch acteur worden. Dus ja. <lacht> het was één groot masterplan, misschien wel. <lacht> Goed, zometeen praten wij verder na negenen uh, met hier aan tafel... dus wetenschapsjournalist Hidde Boerma... Boersma, parlementair verslaggever Lise Witteman van Nu.nl... en Jakhals Erik Dijkstra. En dan hebben we het uh, over de... Hele zware week van Mark Rutte. Oh. Wie zou je liever zijn, Rutte of Stapel? Oei! Uh, no, oh, ouders, oh, to, oh, de toch de nog de oh. het. Toch even nadenken nog? <laughs> ja. En het, bo het bord op op zondagavond staat dan nu echt ter discussie. Nu het NMA heeft gezegd: ja, het mag, hè, die rechten mogen verkocht worden aan Fox. Of Eredivisie Live. Mm -hmm. en Luc uh, zit al een traantje in zijn ogen. Jo, nee, ik, ik kijk niet zo heel veel sport op televisie. Echt niet hoor. Ik, nee. dus ik ga niet op zondagavond uh, sport nee? kijken. Nee, dat vind ik zo'n zondag van mijn tijd eigenlijk. Mag niet van mevrouw ja. Ikinke. Dat, dat al helemaal niet. <laughs> <Dat was. laughs> maar ik heb zo'n vermoeden dat Jack als Erik Dijstra uh, uh, dat wel vervelend vindt. Het zondagavond gevoel als dat zou verdwijnen. Nou. Ah, dat, dat, dat, zal ik daar straks wel iets over zeggen. Doe dat anders, ja, leuk. <laughs> zo meteen dat allemaal. En natuurlijk nog veel meer muziek. Luc heeft allemaal nieuwe platen meegenomen. Waaronder, noem maar een eentje? Nee, nee, ik ga niks zeggen. Maar eentje van een nieuwe band. Nee, ik, ik probeer band. de tijd voor te En het, het is heel fantastisch. fantastische <laughs> een fantastische Nederlandse band. Het komt helemaal goed. 4, 3, 3, 3 gelukkig. 9. Het nieuws met mm. Nanette Walf. 0. No. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt. Achter de week